Een bijzonder goede nacht en welkom bij de overnachting. En ja, zoals de afgelopen weken zijn het de politieke nachten, zo richting de verkiezingen, elke zaterdagavond een politicus. En ja, normaal gezien begin ik altijd op de gang van het College Hotel. Maar nu sta ik buiten. En ik sta niet zomaar buiten. Ik sta buiten bij een zeer glimmende, opgepoetste motor. En staatssecretaris van Veiligheid en Justitie, Fred. Steven, die staat ernaast, want het is zijn motor. Bijzonder goedenacht. Ja, goedenacht. Ja, ik wou direct over de motor beginnen. Maar laten we eerst even het nieuws uh, van, van 12 uur even meenemen. Er was een TBS'er ontsnapt, die is weer uh, gepakt. Ja. Uh, hoe gaat dat? Krijg je dan direct telefoon? Of, uh... Ja, je wordt daar uh, als bewindspersoon, als staatssecretaris, direct over geïnformeerd. Ik ben verantwoordelijk voor de, de TBS-sector. Dus je wordt ingeïnformeerd door het departement dat er uh, iemand is ontsnapt, uh, ontsnapt. Althans, zich onttrokken, zo heet dat dan in dit geval, aan zijn begeleiding. Maar het was wel even, het was even een hectische situatie. Maar gelukkig is hij uh, snel teruggevonden. Maar zo hectisch, bedoel je? Nou, hectisch in de zin dat er uh, uh, was ook al enig geweld aan de pas gekomen. Dat komt niet altijd voor. Meestal gaan ze er, meestal gaan er dan vandoor, maar zonder geweld. En in dit geval was er ook het nodige geweld bij geweest. Maar uh, ze bellen jou dan en dan zeggen ze... nou, er is weer eens een TBS TBS'er ontsnapt. Wat denk je dan? Uh, dan denk ik altijd, uh, nou, alsjeblieft niet weer. Hè, want ik, uh, ik weet dat dat, uh, dat dat gevoelig ligt, dit onderwerp. Ja, je weet dat TBS'ers, uh, uh, als ze zijn behandelen... je wil die behandeling afmaken... dan weet je dat ze op een of moment terug moeten in de samenleving. Dus je weet dat er altijd een moment komt dat ze verlof krijgen. Eerst eens als begeleid begeleidverlof. En dat was vandaag ook zo. Vandaag was het ook een begeleidverlof. Er was dus ook iemand bij. Het was niet zo van... nou we sturen zo iemand maar de samenleving in. Uh, Ga maar eens een stukje wandelen, zo gaat dat niet. Maar ja, in een heel klein aantal gevallen uh, gaat het fout. En toch denk ik dat je het moet blijven doen. Want als je ze alleen maar in de gevangenis zit... en ze komen een keer buiten, dan heb je 80% recidive. Dat ze het weer opnieuw gaan doen. En nou behandelen we ze. En nou zijn de resultaten toch zo dat je 30%, 30 recidive, hebt. En 70% zien we nooit meer terug in het systeem. Dan denk ik, ja, dan werkt het wel... Maar het is natuurlijk wel een risico. Die verlofbewegingen zijn een risico. En in een gering aantal gevallen gaat er een van door. En dan moet je ook zo snel mogelijk weer terugvinden met de politie. Dat is dus gebeurd? Absoluut. Dan word je ook weer gebeld? Dan word je ook weer geïnformeerd dat, dat hij inmiddels is teruggevonden. Juicht je dan? Uh, nee, je, je staat niet zo in je huiskamer naast de bank van de juichers. Maar het is wel in de zin van, nou, in ieder geval goed werk van de, van de politie. Een speciaal opsporingsteam mee die dat doet, veroordeelden en tbs'ers opsporen. Ja, goede zaak dat ze hem zo snel hebben. En goede zaak dat hij weer onder controle is... Maar elke onttrekking en elke ontsnapping in het is er voor mij betreft te veel. Maar krijgt deze man dan nu weer extra straf? Omdat is orde... Ja, het is sinds kort zo dat uh, als, als mensen zeg maar, verlof hebben en ze onttrekken zich aan verlof... dan blijven ze een jaar binnen. Dat is iets wat dit kabinet heeft besloten. En toen we aangetreden zijn toen heb ik gezegd, nou, als je er vandoor gaat... jij krijgt vertrouwen hè, van de kliniek, van de overheid. En als mensen dat vertrouwen misbruiken of beschamen... Ja, dan blijven ze voorlopig een jaar binnen en krijgen ze een tijdje helemaal geen verlof. Nou, wij staan in ieder geval niet binnen, wij staan nog buiten. Wij staan buiten. En dat is met een reden, want we staan hier bij een, uh, ja, een motor. Absoluut. Uh, vertel even, wat is er deze zomer gebeurd? Ja, ik, ik, de zomermaanden zijn ook voor bewindslieden wat rustiger. Wij werken wel door in tegenstelling tot de Tweede Kamer. Maar ik had wat tijd over. En ik had natuurlijk altijd al een droom. Ik was, toen 20 was, 18 was, had ik al motor willen rijden. Nou ja, veel mensen hebben dat uit mijn hoofd uh, gepraat. Maar ja, we hadden ook iemand in het kabinet die motorreed. En die zei, ja, dat moet je absoluut gaan doen. Dat is zo mooi, dat geeft een heel gevoel van vrijheid. Had ik altijd al dat idee zelf ook. Dus ik heb deze zomer heb ik maar eens de zoute schoenen aangetrokken. En ik heb gedacht, van, nou, ik ga dat dan wel kort doen. Dus bij mij is dat een, ook wel een beetje een projectje. En dan moet het ook wel in drie, vier weken gebeuren. Het is niet een midlife crisis of zo, het is meer iets echt niet? uitgesteld. Nee, dat is nee. natuurlijk onmiddellijk veel. Ja, <gif> daar denk ik zal je ook voor zijn. Nee, dat, dat is absoluut geen sprake van, maar het is echt zo. van, uh, Nou ja, goed, het moet nu een keer gebeuren. En als je 20 bent, je wil het, als je 30 bent, dat dan, ja, dan moet het maar gebeuren als je dan de 50 gepasseerd bent. het ja. is gelukt, in drie weken Nou, uh, ik zou zeggen. En een fantastisch ding, moet je het geluid even ja, natuurlijk. ja, Ja, het is radio. Ja, het ja. zit echt een mooi geluid in hoor. Goed hè? Ja, laat maar even goed horen. Hoor. Mooi, wat doet dit nou met je? Ja, dit, ik zeg al als ik erop rij. natuurlijk is, is motorrijden een stuk gevaarlijker dan autorijden. Dat is zo, je bent minder beschermd, maar het, het geeft een echt gevoel van vrijheid. Het is mooi gewoon, 80 kilometer bewegen bijvoorbeeld. Ik kreeg van de week bij Spaarndam, hè, dat is hier vlakbij, bij Noodse Eekanaal. Aan nou, de rij, je zo een beetje die slingerweggetjes en een beetje met de bochten meegeven. Ja, dat, dat, dat is wel gewoon heel mooi. En ik wist niet dat het zo mooi zou zijn. Maar wat is dat gevoel van vrijheid dan? Uh, nou ja, kijk, in zo'n auto zit je toch ingepakt. En met zo'n motor, je zit, uh, je zit in de regen, je zit in het zonnetje. Want in het begin uh, ga je alleen maar rijden als het mooi weer is. Maar ik heb ook afgelopen week heb ik een keer: uh, ging ik weg en toen had ik toen weer op de terugweg. Ja, dan zit je wel in de elementen. En dan zitten er auto's voor je en naast je overal. Dan slagregens, bliksem uit de, uit de lucht. En dan rijden dan met je motortje op de A4. Ja, dat, dat, is, dat is ook wel speciaal. En ik moet, ik moet wel eerlijk zeggen, toen ik ging lessen... en de eerste keer dat je dan 120 met zo'n instructeur rijdt... Ah, dan denk je, wel, waar ben ik is vredesnaam man begonnen? Maar als je een paar weken verder bent en je hebt je rijbewijs, dan is het goed te doen. Maar het blijft wel continu oppassen. Het is maar, wel vrijheid, maar het is wel gecontroleerde vrijheid. Maar je begint erover te praten en direct komt er een enorme glimlach en je ogen beginnen te stralen. Ja, het is een nou ja, soort het, van passie. Het is iets anders dan praten over een motie of een wet natuurlijk. Ja, het, het, het is, ja volgens mij het is ja, het is bij mij wel een jongensdroom. En, uh, ja, dit, ik heb maar een motor genomen die dan ook bij je kook op leste. Dus uh, we zullen geen reclame maken voor het merk. Maar het is wel, uh, het is wel een, gewoon een heel mooi ding. Dus het, het past ook gelijk goed. Ja. Ja, en uh, hou je altijd aan de maximum snelheid? Nou ja, als motorrijder moet je ook wel eens eventjes uh, boven de maximum snelheid. Hè? Dat, dat, is wel, dat, dat realiseert zich niet iedereen. Maar het is soms heel gevaarlijk om je altijd aan de maximum snelheid te houden. Als je naast een vrachtwagen hangt, dan moet je moet er even snel voorbij. Ja, je mag best rustig zijn hoor. Of je, je mag best eerlijk, oh, ja, eerlijk zijn. Natuurlijk dit soms geef je even ja, gas en dan ja. probeer je er even langs te gaan. Maar uh, ja, motorrijden rijdt net altijd iets harder. Hè? Heb, je al, ja, heb je al getest hoe hard ik kan? Ik heb het eventjes gedaan, ja, heel eventjes. Want als je hem dan koopt, ik heb het is een tweede handje. Dus als je hem koopt, dan ga je dat wel eventjes doen. Ik heb dat heel even gedaan. Nou ja, hij kan 160. Nou, mooi. Ja, dat is mooi. Hè? Ja, ja. Het is ook mooi dat jullie natuurlijk, dan, dat hebben ze speciaal voor jou gedaan. De maximum snelheid naar 130 km per uur. Nou, dat hebben ze niet speciaal voor mij gedaan. Maar het komt nu wel mooi uit, dank aan de Nou, laten we naar binnen gaan. Dat is goed. Het College Hotel in hier. Eh... Zo. Want, ja, je, je had het over... Eh... Ja, het is een, echt als je op de motor zit, dat het uh, vrijheid is, een gevoel van vrijheid. Maar jij uh, ontneemt natuurlijk ook mensen hun vrijheid. Ja, maar dat zijn mensen die niet met de vrijheid om kunnen gaan over het algemeen. Hè? Dat is toch een wat andere categorie mensen natuurlijk. Ja. Ja, als, als mensen natuurlijk de vrijheid van andere mensen belemmeren, en ja, die, die mensen zijn er nou eenmaal uh, in de maatschappij. Ja, dan moet je wel wat tegen doen als overheid. Dat is ook wat was VVD zeggen. Hè? Kleine krachtige overheid. Je niet overal mee bemoeien, maar wel die dingen. Bijvoorbeeld als als mensen door criminaliteit de vrijheid van een ander belemmeren en tegenhouden... Ja, dan moet je wel optreden. Maar jij weet nu op je motor zo goed wat vrijheid is. Weet je dan ook heel goed wat onvrijheid is, mensen gevangen zetten? Uh, absoluut, want ik heb uh, vanaf 14 oktober 2010 tot vandaag... heb ik geloof ik uh, 83 justitiële inrichtingen bezocht. Hè? Ik ben verantwoordelijk voor de gevangeniswezen, voor de TBS-sector. Ja, ik heb er 83 gezien, allemaal van die verschillende gevangenissen in Nederland. We hebben er echt heel veel en dan zie je natuurlijk allemaal mensen die van hun vrijheid zijn beroofd. Soms voor een paar weken, een paar dagen. Maar soms ook voor heel veel jaren of zelfs levenslang. En ja, dat, dat, dat is wel heftig. Maar, want ken jij dat gevoel? Niet vrij zijn? Uh, nou, ik heb ooit eens proefgezeten in een gevangenis. Uh, als we, we hebben in Nederland uh, als, als nieuwe gevangenissen worden gebouwd... we zijn nu bezig met, uh, direct met zaalstad bouwen. Als dat af is, dan gaan we kijken of alles goed werkt in zo'n gevangenis. Dan gaat het gevangeniswezen dat be, be, bekijken... En ik heb ooit, toen ik officier was, heb ik eens dus proef gezeten in een nieuwe gevangenis in, uh, in Alphen. En ik moet zeggen, dan, uh, dan zit je dus ook gewoon twee dagen vast. En dan zit je ook in zo'n cel. En dan... nou, dat, is wel, dat is wel een bijzonder gevoel moet ik zeggen. Als je dus inderdaad nergens heen kan en je kan alleen maar op zo'n betonnen brits liggen, je moet op een belletje drukken voor dit en op een belletje drukken voor dat, dat, dat is wel heel beperkend. En dat, is, dat, dat, past, dat past mensen niet zo. Dat past liberalen, zo, is ik al helemaal niet zo. Want dan heb je toch een beetje zo, joh. Doe dat maar gewoon, dan doe je wel gek genoeg. Laat mij nou gewoon uh, doen waar ik zin in heb. Maar is, dat twee, dan... dagen, is twee dagen dan lang? Ja, dat is twee dagen wel lang. Ja, ik, vind, en ik heb al een goed boek meegenomen. Uh, maar goed, je weet, ik heb wel eens gezegd... ik lees maar één soort boeken, dat zijn witboeken. Ik heb tegenwoordig aangeleerd ook meerdere boeken te lezen... want anders krijg ik Van Grunberg op mijn kop in de volkskrant. Dus dat doe ik niet meer. Dus ik lees tegenwoordig ook boeken. Daar ben ik ook mee. Van alle goede dingen beginnen als je de 50 passeert. Lees jij ook nog, uh, lees jij ook nog bladen, tijdschriften, Zeker. zoals bijvoorbeeld uh, de nieuwe revue. Ja. En met deze week uh, groot op de koffer, uh, de man die ook uh, uh, onvrijheid heeft gekend, Willem Holleden, Nu ja. wel weer vrij, maar de nieuwe columnist van de, van de nieuwe revue. Ja, ik heb de, ik heb de column gelezen, uh, dat klopt. Uh, de, dit zijn overigens wel de bladen die ik vaak koop op vakantie. Als ik, dan, uh, uh, ik ga met de, met de ik ga kamperen. Dus ik sta op zo'n camping en dan op een gegeven moment is de Telegraaf uit... dan heb je nog een volkskrant ergens bemachtigd. Nou, tegenwoordig heb je apps, dus dat gaat goed. En dan koop ik uh, een nieuwe revue op andere bladen. Maar wat vieren ervan dat uh, Willem Holleider columnist is geworden? Uh, ik, ik, ik vind er eigenlijk niet zoveel van. Ik, uh, hij is afgestraft. Hij is, uh, hij is vrijgekomen. Uh, alles is beslist in hoger beroep. zowel zijn, zijn, straf, nou zijn, zijn ontnemingszaak nog niet, maar zijn strafzaak wel. Dat, uh, dat is uh, helemaal afgedaan. Je kan zeggen, iemand heeft zijn straf uitgezeten en dan mag die weer gewoon in vrijheid terug in de samenleving. Dat moet ik natuurlijk wel respecteren. Niet alleen als Fred Even, maar zeker ook als staatssecretaris. Dat ik nou niet de hele tijd denk, het is de Holleder en die mag dan bepaalde dingen niet. Dus ik, ik, daar vind ik eigenlijk niet zoveel van. En op zich heeft dat ook voor justitie nog wel een voordeel. Hè? Want je weet, er loopt een ontnemingszaak. Dus er moet nog heel veel geld uh, moeten betaald worden aan de staat... Uh, dus, dus in die zin, de verdiensten die met de kolom binnenkomen... die kunnen rechtstreeks naar justitie. Nou, dat zegt hij trouwens ook in ja, zijn kolom. hij. Dus vond... hij, heeft, hij heeft in die zin dezelfde realiteitszin. Wat vond je het een goede kolom? Ja, ik vond het wel een goede kolom. Wat ik er wel in herken is uh, het sterrenbeeld. Hè. Wij zijn allebei geloof ik leven. Dus dat, dat is iets wat je er dan wel in herkent. Jullie lijken op elkaar. Nou, dat, dat gaat nou weer heel ver. Maar we zijn wel van hetzelfde geboortejaar, ja. ja. ja dat, is wel, dat is wel bijzonder. En in, in, ik, ben, waar, ik ben hem een aantal keren in mijn carrière tegengekomen. Ja, dus ja, ja, je kent elkaar wel ja, op een bepaalde manier. En in, in, in welke opzichten lijk jij op Willem Holleder? Nou, hij is altijd wel duidelijk. Ik vind hem wel duidelijk. En eh, volgens mij ben ik ook wel redelijk duidelijk. Dus in die zin eh, begrepen we elkaar ook altijd wel goed. Ik heb, een, ik heb niet zoveel misverstanden altijd gehad over wat hij bedoelde. Jij kent hem en jij kent zijn zaak natuurlijk ook en eh, zijn geschiedenis. Waar moet hij absoluut een kolom over schrijven? Nou, volgens mij hoe hij zijn leven weer oppakt. Ah, maar dat is saai. Nee, nee is... gewoon echt, even nou, vertel nou eens even een nee, mooi dat... verhaal van nou. Als hij dat vertelt, nee, dat nee, is te gek. Nee, nee, nee. Ik denk dat je genoeg verhalen kan vertellen. Maar ik denk dat het toch zijn meest interessante is van hoe gaat hij nou om met die mediadruk. Nee, maar dat is, lezers... is, echt, echt is echt een <coughs> beetje hetzelfde wat je als politicus ook meemaakt. Dat, dat, dat mensen uh, bovenop je duiken, Nou, dat, dat heeft hij ook meegemaakt in zijn carrière, hoe je die dan ook beoordeelt. En ik vind het wel interessant om te weten hoe die daarmee omgaat. Kijk, die, die verhalen, uh, tuurlijk zijn er allerlei spannende verhalen. Ik begrijp dat je die tussen 12 en 1 graag wil horen. Maar je begrijpt ook dat ik dat, ik dat allemaal niet kan vertellen. Nee, dus, nou, dat snap je wel. Je kan er toch eentje vertellen? Nee, dat is echt heel moeilijk. Nee, dat, dat gaan we echt niet doen. Nee, de, zelfs Holleider, daar, daar komt het woord waar veel mensen van zeggen. Kijk, hij heeft ook recht op zijn privacy. En die, uh, die, dat, dat zijn dingen die ik weet omdat ik ooit die functie heb gedaan en omdat ik hem heb opgespoord. Uh, maar misschien komt hij die zelf toe. Kijk, als je het zelf vertelt, dan vind ik het wat anders. Maar tot de heden staat er niet veel in. Deze kolom is nou niet, dat ik zeg, ik val stijl achterover van inhoud. Ik vond hem een beetje tegenvallen. Ja, uh, nou, maar het is de eerste, dus hij moet ook even wennen. Ik bedoel, toen ik uh, de Tweede Kamer inging, ging het ook niet meteen goed. Dus het, uh... En 18 miljoen bij elkaar schrijven, dan moet je je best doen. Ja, misschien gaat hij ook nog een ander baantje doen, dus je weet het niet. Uh, in ieder geval, je hebt uh, ook een plaat meegenomen. Maar het mooiste geluid hebben we misschien al gehoord, dat was buiten uh, de motor. Uh, maar je hebt een buitengewoon goede plaat meegenomen. En je mag even vertellen waarom, wat het is. Ja, ik heb een plaat uh, Viva la Vida van uh, Goldplay meegenomen. Het is natuurlijk een, uh, een plaat die wij uh, in 2010 uh, met de VVD ook altijd draaiden op, uh, op onze verkiezingsavonden. Uh, een beetje de overwinningsplaat. En nou, misschien is het in deze nachtelijke uren wel een mooi moment om dit te draaien. Want je weet het, het is berenspannend op dit moment, volgens de peiling althans. En het zou mij heel wat waard zijn als we deze plaat uh, woensdagavond in Scheveningen kunnen draaien rond drie uur s nachts. Nou, hier is hij alvast. Viva la vida. become Ontplay, prachtig. Uitgekozen door de heer Fred Teven, de staatssecretaris van Justitie en Veiligheid. Heb je nog even naar je motor gekeken? Ja, hij staat er nog steeds. Ja, gaat helemaal je, goed. Je wilde hem echt binnen het hek zetten, hè? Ja, goed, ik, iedereen kent Amsterdam een beetje. Dus, uh... Is dit niet veilig? Nou, Amsterdam is wel veilig, maar er worden nog, nog steeds wel... Uh, Twee-wielers -wiel, twee zijn altijd gewilde objecten natuurlijk. Ja. Dat je, je bent toch zuinig op zo'n ding. Maar nu ben je toch al een paar jaar staatssecretaris. Had je dat niet uh, voor elkaar kunnen krijgen? Nou, we hebben, we hebben de prioriteit in eerste instantie gelegd... bij het terugdringen van uh, geweldsmisdrijven. We hebben eerst gezegd, joh, die misdrijven... slachtoffermisdrijven waar mensen in elkaar geslagen worden... waar mensen iets wordt aangedaan in hun eigen huis of bedrijf of zo. Daar gaan we eerst mee aan de gang. Dus we hebben de overvallen opgesteld. Hè. Alle, alle eer ook voor in ieder geval opgesteld. We hebben de eer... We hebben de, de, de overvallen met een kwart kunnen terugdringen. Dus daar zijn we heel erg blij mee dat dat, dat dat gelukt is. Ik denk altijd: van mensen vinden het mooi om te weten waar een politieke partij voor staat. Maar als je nou eenmaal op een winstpersoon bent, dan moet je ook wel wat laten zien. En als je niks kan laten zien, ja, dan, moet je ook niet, dan moet je ook niet zeuren dat, je, dat het einde oefening is. Ja, ja, je motor staat veilig achter, er kan niks gebeuren. Dus je ja, kan rustig praten over. Ja, uh, Viva la vida! Je zei het al: uh, het was het campagnelied voor de VVD. Uh, de peilingen. Wij zijn nu toch op Partij van de Arbeid, VVD. Jullie staan gelijk. Ja. Wat is er aan de hand? Nou, er is niet zo, met ons niet zoveel aan de hand. Hè? Want wij zijn, uh, VVD is redelijk stabiel in de peilingen. Wij zijn niet veel gewijzigd. We zijn al wekenlang staan op 33, 35, 34, Nou weer 35. Dus, uh... Maar goed, het is, je kan er omheen draaien. Maar het is natuurlijk wel feit dat, dat uh, Diederik Samson en de Partij van de Arbeid... natuurlijk althans in de peilingen, een enorme sprong maken van, van, van 22 naar vanavond 35. En dat doet me wel terugdenken aan... Uh, aan uh, ik geloof dat het de nacht van 9 op 10 juni 2010 was. Toen we daar in Scheveningen stonden met de partij. Ik geloof uh, dat ik nog zelf heb gevraagd, want Mark was nog niet beneden, Mark Brutte... Van, uh, nou ja, kan de, de, de bar nog wat langer open blijven? Want de einduitslag gaat nog even duren. En je weet, we hebben allemaal nog die beelden natuurlijk vers in het hoofd. dat uh, Cohen de zaal toesprak in Amsterdam en zei van: uh, beste partijgenoten, we hebben gewonnen. Ja. En een uur later had de VVD gewonnen en scheelde ja. met 30.000 stemmen. En als je dat beseft, hè, 30.000 stemmen. ja, dan denk je natuurlijk wel, zoals vandaag en vorige week. als je dan overal in het land uh, bent en je schudt handen en je komt in winkelcentra. dan denk je, ja, elke stem telt ook. Elke stem telt echt. En mensen doen daar wel eens wat schamper over. Als je op straat tegenkomt en zegt was van vanmiddag in Schagen. En dan zei ik tegen een uh, heel aardige mevrouw op straat... Uh, ik, zeg, uh, ik kom speciaal naar Schagen om u de hand te drukken... en even met u te praten. Ze zei ja, doe die zo gek, want uh, wat doet mijn stem toe? Maar ik denk dat elke stem telt. Dat telt echt, hè? Het is niet alleen in Amerika waar dat gebeurt, in Florida... waar zo'n staat op 175 stemmen of naar de Republikeinen gaat... of naar de Democraten. Ook in Nederland kan dat moeten uh, gebeuren. Maar wat gek is, is dat uh, het initiatief nu eigenlijk ligt bij Samson... En de grote communicator Mark Rutte, die laat het een beetje afweten. Nou, ik, ik, ik kan niet zeggen dat Mark het af laat weten. Dat is absoluut niet waar. Ja, hij is niet, niet in vorm dan? Nee, dat vind ik niet. Ik bedoel, de ontspannenheid van 2010. Je moet je voorstellen, we waren 2006, 2010... in 2006 behoorlijke klappen gekregen. We hebben in de oppositie gezeten. We hebben die toch door de woestijn gemaakt. Hè? Net als de Partij van de Arbeid. Heel laag gestaan in de peilingen hebben wij ook allemaal meegemaakt... ...wat de Partij van de Arbeid de afgelopen jaren heeft meegemaakt en uh, dan kom je vanuit die oppositie en dan heb je een zekere ontspannenheid uh, en ook een zekere flair. Nou, die zat er in 2010 in. En als je regeringsverantwoordelijkheid hebt gedragen... Ja, dan, dan moet je ook wel meer uitleggen waarom je bepaalde dingen niet hebt gedaan... en waarom bepaalde dingen niet zijn gelukt. En dat is precies wat Mark Rutte nu doet. En dat doet hij, dat doet hij buitengewoon goed. En ik ben er heel erg tevreden mee hoe, hoe hij dat doet. En, uh, maar, maar goed, eerlijk is eerlijk. Uh, Samson doet het ook goed en verrassend goed in de debat. Ja. het debat. zo eerlijk moet je zijn... En uh, uh, ik, ik verheug me bijvoorbeeld morgen, uh, ik geloof dat dat uh, ma maandagavond is... dan zitten ze weer bij elkaar, zitten ze eerst met z'n tweeën bij elkaar... dinsdagavond hebben we weer een debat. Nou, dan zullen we woensdag zien als de stembus open gaan. En... Zijn jullie al in paniek? Nee, we zijn totaal niet in paniek. Het is heel duidelijk dat mensen een keus maken. Van, maak je een keus voor een, een liberale premier... En... Geef je mensen de mogelijkheid, de overheid trekt zich terug... en doet alleen de dingen waar ze goed in moet zijn. En mensen krijgen de mogelijkheid om zelf hun leven op poten te zetten. Of kies je voor een samenleving waar je denkt dat alle heil van de overheid komt... en waar de belastingen worden verhoogd. Nou, dat zijn de keuzes die dat, er zijn. Dat, en ja, dat is precies wat Rutte zegt. En, en, en, ja, en of het dan links is met Roemer of het is links met de Partij van de Arbeid en Soms dat maakt niet zoveel uit. Het is natuurlijk allebei links. Nee, en die kan. denken dat de heil komt wordt van de overheid En wij vinden dat hij al niet van de overheid komt. Ja. En daar moet je tussen kiezen. Nou, dan mag je je keuze maken. Zo, nee, maar, en zo, zo simpel zit het. Nee, maar, daar, maar ik vraag even of er paniek is... omdat ik wel geschrokken was van de Telegraaf... dat uh, Rutte echt zei van nou, de, de Partij van de Arbeid is een gevaar voor Nederland. Dan denk ik bij mezelf, ja, dat is toch niet nodig om dat te zeggen. Nou, ik, ik, ik denk dat het ook heel belangrijk is dat je uitlegt waarom de, waarom de VVD een zegen is voor Nederland. Ik denk dat dat heel belangrijk is. Dat weet ik dus niet. Dat je dat elke dag uitlegt. En, maar, ja, dan kijk, dan heeft... en, en dat vind ik eigenlijk veel meer bij Rutte passen. Uitgaan van eigen kracht. En nu dacht ik bij mezelf, ja, nu gaat hij anderen zwart maken. Dat is toch niet nodig? Nou, volgens mij is het geen zwart maken. Volgens mij is, heeft hij. En dat, volgens mij heeft hij dat wel goed gedaan. Gewoon uitleggen waar de Partij van de Arbeid voor staat en wat het verschil is. En dat mensen ook echt woensdag, als die stembussen opengaan, echt iets te kiezen hebben tot ze weer sluiten. Ja, maar... En dat moet je wel duidelijk maken. Je moet die verschillen tussen partijen moet je wel uitleggen. Maar gevaar is een groot woord. Nou ja, gevaar heeft dat ook uitgelegd. Hij heeft gevaar niet bedoeld zoals waar Opstelt en ik ons druk over maken ja. over minder overvallen, minder straatroven en dat soort zaken. Maar hij heeft gezegd gevaar in de zin van banenverlies. Nou ja, als je kijkt naar... De, ik ga niet met die, met die cijfertjes allemaal gooien vanavond hier op late uren... maar als je kijkt naar de CPB, dan zie je wel... dat wij zorgen voor een half miljoen meer banen. O, op korte termijn en ook op lange termijn... en dat is bij de Partij van de Arbeid een stuk minder... Ja, dat, dat mag je die keus maken. dan mag je die keus maken. En dat, dat is aan mensen om dat te doen. Nou, maar eh, je moet het wel duidelijk maken. Je moet ze wel uitvergroten. Nee, ja, er nee, is absoluut woensdag wat uh, te, te, te kiezen. En uh, uh, je, je moet het duidelijk maken. En jij mag ook iets duidelijk maken. Want Rens Kleijten van de SP... die, heeft voor jou uh, die was vorige week in onze show... en die heeft voor jou een vraag gesteld. Dus zet uh, de koptelefoon maar even op. En dan mag je die uh, beantwoorden. Hoi Fred, dit is Renske Leijten van de SP. Jullie hebben de afgelopen twee jaar een enorm risico gelopen... een experiment gedaan met gedoogsteun van de PVV. Zou je dit nou opnieuw doen? Vind je eigenlijk niet dat we dit uit moeten sluiten? Zou dat niet goed zijn voor de kiezer om te weten... of jullie weer een experiment aangaan met de PVV... of dat jullie kiezen voor een regering zonder PVV? Ze stelt echt goede vragen, hè? Ja, zeker. Ah, ja, ja, Ze stelt wel goede vragen, dat, ja. moet je, dat moet je gewoon zeggen. Nee, laat, ik, laat ik duidelijk zijn tegen Renske en al die andere uh, luisteraars die er zijn... De, v, de VVD gaat nu voor een stabiel kabinet. Dus als wij de grootste worden, dan willen we een kabinet... dat we niet weer in twaalf jaar tijd zes keer naar de stembus moeten... maar dat we nou echt eens doorregeren tot 2016. Laat ik ook zeggen dat, zeker bijvoorbeeld op die portefeuille... waar de minister Opstelt en ik actief zijn, Veiligheid en Justitie wij heel goed hebben samengewerkt met de PVV. Het was de afgelopen twee jaar echt nodig... dat er op het terrein van veiligheid en justitie... een paar zetten, een paar stappen werden gemaakt... waar we steeds in de modder zijn vastgelopen de afgelopen twintig jaar. De reorganisatie van de politie... op het terrein van minimstraffen, meer rechten voor slachtoffers... daar hebben we echt stappen kunnen zetten die eerder niet mogelijk waren. Maar laat ook duidelijk zijn... en ik ben echt nou niet van, van, uh, uh, van, een, uh, van een, een winstpersoon... Die, die niks met de PVV heeft. Ik heb ik er heb ook wel de voordelen van gezien van die samenwerking... Ik heb een beetje de balen van een partij die wegloopt voor verantwoordelijkheid. Die alleen maar naar de peiling kijkt en niet naar het belang van Nederland. En wij sluiten niks uit. Dat, dat heeft Mark niet gedaan. Dus ook de PVV sluiten we niet uit. Dat doen we ook niet met de SP van Renske Leijten. Dus alles is mogelijk. Maar het ligt niet echt voor de hand dat wij nu in zee gaan... met een partij die zo snel mogelijk de, uh, uh, de onderhandelingstafel heeft verlaten toen terecht op aankwam. Je houdt er niet van, hè, van weglopers. Nee, ik hou niet van weglopers. Ik hou niet van mensen die hun verantwoordelijkheid indamen. En twee jaar hebben we daar goed mee samengewerkt. Een betrouwbare partner geweest. Maar toen het erop aankwam, zeker over financiële degelijkheid en het huishoudboekje. Ja, dan maakt die partij andere keuzes. En, en ja, dan gaat het partijbelang voor het landsbelang. En daar heb ik gewoon wat minder mee. Je moet er ook eens tegen ingaan. Hè. Je moet ook als bewindspersoon. Heb ik afgelopen jaar ook wel eens. Moet je ook eens tegen de VVD ingaan. Als die rare voorstellen doen en dan heb je hebt een eigen verantwoordelijkheid als je daar zit. Dan moet je soms ook zeggen, nou, wat E66 zegt, wat de SP zegt, dat spreekt me dit gewoon meer aan. Soms komt dat voor. Maar je bent heel helder, hoor. Je zegt gewoon, we gaan het niet meer doen met de PVV. Nou, we gaan, kijk, je kan nooit zeggen, het kan een situatie ontstaan dat we aan het formeren zijn... dat we zeven maanden verder zijn en dat er nog steeds geen kabinet is in Nederland. En we sluiten niks uit, dus dan kan het mogelijk zijn dat ook deze partij weer een bel Nou, maar het, is niet, maar het is niet op voorhand de weg die, wij, die we nu gaan lopen. Niet nee. de gewenste optie. Nee. Uh, dan heb ik nog iets wat uh, gisteren eigenlijk uitkwam. De heer Spong heeft een boekje geschreven. Ik heb het boekje nog niet gelezen, maar ik hoorde wel dat hij er wat publiciteit voor ja, het gaat heeft geleerd. Ik had over... de Volkskrant gelezen, dus daar stond ja. het in. Nou, daar stond het in. Het gaat uh, over de, de Wietpas. Hij zegt, de Wietpas is fout, want de overheid werkt actief mee aan het opzetten van een systeem voor het verstrekken van softdrugs. En dat is dus strafbaar. Maar goed, hij kan het zelf beter verwoorden. We hebben bij BNR, een, een, een was hij gisteren, en heeft hij -ie iets gezegd. Dus daar mag je ook uh, even naar luisteren. Wat bedoelt u nou precies mee dat de overheid... crimineel gedrag uitlokt binnen de gedalconstructie? Nou, dat is eigenlijk heel simpel. Uh, hoe je het ook went of keert, uh, het kopen van... Ook, ook al de geringste hoeveelheid uh, hashi's of cannabis in een coffeeshop... bijvoorbeeld voor eigen gebruik koop je een joint met drie gram cannabis... dat is en blijft een strafbaar feit. Het is weliswaar een overtreding, dus een wat lichter strafbaar feit... Ja. dat niet, uh, meestal niet vervolgd wordt, maar het is en blijft strafbaar. Als je dus een pas geeft aan... Een iemand om zo'n strafbaar feit te plegen, ja. en dat doet de overheid met de ja. wietpas, ja, dan lok je een strafbaar feit uit. Laat, laat eerst helder zijn. Spong heeft een punt als hij zegt dat het nog steeds een overtreding is. Daar heeft hij gelijk in. Het staat in de opiumwet en het is een overtreding en het wordt bijna nooit vervolgd. Daar heeft hij gelijk in. Maar als hij natuurlijk zegt dat de overheid een wietpas geeft, dat is de reinste flauwekul. De overheid geeft natuurlijk geen wietpas. Degene die de wietpas geeft is de koffiesophouder. En het idee daarachter is dat je dus een besloten club van maakt. Hè? Dat je ja. dus zegt, nou, je bent lid van een koffieshop. Dan krijg je dus een pas. Je moet je dus legitimeren bij die koffieshophouder, zoals je ook ziet gebeuren. Je moet zeggen, nou, ik woon hier in Nederland. Ik kan aantonen dat ik in Nederland woon. Uh, of je nou Nederlander bent of Belg of Duitser, je moet in Nederland wonen. En omgekeerd is het zo, als je dus in het buitenland woont, kan je geen wietpas krijgen. Ook niet als je Nederlander bent. Dus je moet je echt leven niet weer. Het idee daar natuurlijk achter is. Dus het is niet de overheid die de wietpas geeft, het is de koffieshophouder die de wietpas geeft. En het idee daarachter is, dat gaan we daar nou eens eerst eens voor zorgen dat alleen nog maar productie in Nederland plaatsvindt voor de binnenlandse consumptie, om het zo maar te zeggen. Je kunt iets wat in 35 jaar gegroeid is. VVD'ers zijn realisten. Hè? Dus je moet ook een beetje kijken wat gebeurt er in de samenleving. Iets wat in 35 jaar is gegroeid, dat kan je niet in een jaar afbreken. Maar wat je wel voor kunt zorgen, is dat die 73% die wordt geproduceerd... voor de Duitse, voor de Belgische markt, voor de Franse markt... dat die rotzooi niet meer hier gehaald wordt. Daar kan je wel voor zorgen. Dus je kan zeggen, laten we dat probleem, die consumptie van drugs door buitenlanders... laten we dat nou niet over onze grens halen. Het is al ingewikkeld genoeg met die consumptie door mensen die hier in Nederland wonen. Of dat Nederlanders zijn of buitenlanders die hier wonen. En dat is wat het kabinet heeft geprobeerd. En nou ben ik huis, ik ben realist... dus ik snap heus wel dat het in Terneuzen anders gaat als in Amsterdam... en dat er in Maastricht ook een andere situatie is... Maar zelfs Onno Hoes, van mijn partij, burgemeester van Maastricht... dat is toch echt niet iemand die nou de drugs altijd verketterd heeft. Van mij zou je nog kunnen zeggen, opstelten, jullie zijn echt antidrugs. Maar Hoes, euh, nou ja, die, heeft, die, die, die is daar nog wat milder in. We hebben in de VVD het liberale huis uit vele kamers. Dus er wordt over dit onderwerp echt ook wel soms wat genuanceerd... en wat minder genuanceerd gedacht. Die zegt ook, de overlast in Maastricht is echt veel minder geworden... sinds die niet pas, sinds daar wordt geëxperimenteerd met die paarden. Het is niet meer zo dat, die, dat er allerlei autootjes door die stad heen scheuren... en dat er ook harddrugs worden verkocht vlak bij de koffieshop, Sinds die koffieshops dicht zijn, zijn ze van dat probleem af. Er is wel wat anders gebeurd. Hij meent, hij meent te zien, wij zien het op het ministerie niet... maar hij meent te zien dat er in zijn stad meer dealers zijn... en daarvan zegt hij, dan moet de politie meer op gaan jagen... en die moet je gaan aanpakken. Nou, dat gaan we ook doen. En we, daarom hebben we ook de nationale politie gemaakt. He. Dan kunnen we die capaciteit die nodig is voor dat soort werkzaamheden... kunnen we makkelijk verschuiven. Maar het is natuurlijk niet wat Spong zegt dat je dat als overheid tolereert. Wat je als overheid doet is iets terugdringen wat in 35 jaar gegroeid is. Nee. En hij heeft juridisch wel gelijk, hè, wat hij zegt. Maar niet dat de overheid de pas geeft. De overheid geeft de pas, niet de koffieshophouder geeft de pas. Nee, maar jullie zeggen wel uh, dat het moet uh, gemaakt worden, die pas. Jullie Zeker. En, de pas. en anders zeggen we, die koffieshophouder krijgt geen vergunning meer. Dus, dus het is of die pas of niks. Zo simpel, zo simpel is het. En we gaan het met verstand invoeren, hè? want Amsterdam is een plaatselijke situatie... Ja. waar het echt weer anders is hier in deze stad... Dan bijvoorbeeld in Maastricht of Terneuzen. Maar dat het effect positief is als je kijkt naar de drie zuidelijke provincies... dat is buiten kijf. Maar Onder Hoes zei ook van ja, we hebben de wietpas... maar het moet toch aangepast worden... want het werkt niet helemaal zoals het moet werken. Ja, maar die pilot loopt ook nog. Dus wij, wij zeggen, ik, ik zeg niet tegen Hoes... en ook niet tegen andere burgemeesters in, in, de, in, de, in de steden... in de zuidelijke provincies, dat gaan we niet doen. Die, die proef loopt. Laten we nou eens even kijken. Laten we die pilot nou eens even bekijken die, dat jaar. Laten we eens even kijken wat de, de voors en de tegens zijn. En laten we dan eens kijken of het moet worden aangepast. Maar niet... Zo in Amsterdam wel eens geest te roepen, wij maken dat zelf uit in onze stad. Opiumwetgeving, zoals Pong zegt, daar heeft hij gelijk in, is Rijksbeleid. Daar gaat de Rijksoverheid over. En je kan natuurlijk niet zeggen in Amsterdam, daar dealen we en doen we maar raak met coffeeshops. En in het zuiden doen we het anders. Ik denk dat je het wel met verstand moet doen. Dus de plaatselijke situatie is anders, overal anders. Maar het is wel zo dat het rijksbeleid is. Maar hij geeft drie voorbeelden. Uh, uh, in Almere, in Middelburg en uh, ja, ik, ik weet even niet nog een. Waar in ieder geval de rechtszaken die het Openbaar Ministerie had aangekaart tegen de, de shops die zijn verworpen. Uh, en hij zegt van ja, dat geeft een soort van uh, jurisprudentie. Waardoor het toch uh, het boekje wat hij schrijft, de hypocrisie van de achterdeur, gewoon is aangetoond. Nou, hij is een beetje te vroeg, hè, want eh, inderdaad er zijn tegengestelde uitspraken gewezen bij rechtbanken over dit onderwerp. Hè, want wat, wat moet je nou met de achterdeur? Maar al die zaken lopen nog, die zijn nog pending zoals dat heet. Die moeten nog voor een groot een, een aantal moeten nog naar de Hoge Raad toe, dus we zijn er nog niet uit. En ik denk dat het onmogelijk is dat je, als je in de opiumwet hebt staan dat die stof uh, dat je, dat die, dat die verboden is. Nou, dan kun je niet zeggen we gaan maar door met tolereren. Nou, legaliseren zit er niet in, want dan worden we het afvoerputje van, uh, van heel Europa. En dan komt iedereen hierheen en er. Ontstaande... Dus we moeten daar met verstand mee omgaan, kijken naar de plaatselijke situatie. En in die zin heb ik altijd veel respect. eerder wie koek Koekom voor het Amsterdamse stadsbestuur van de Laan en Asje, die gaan daar gewoon heel handig mee om. Die zeggen, nou, wij zien niks in die wietpas, maar we zien wel dat er in het zuiden die, die, die, die overlast en die dealers met die auto's, dat, dat is weg. Dus laten we nou eens gewoon proberen daarin mee te werken met gezond verstand. Maar jij bent... in allemaal, dit is nou zo'n onderwerp waar ik denk, jezus jongens, 35 jaar lang is dat gegroeid. Ja. En dan moeten opsteld en teven moeten dat in een jaartje allemaal voor elkaar krijgen. Ja. Zo simpel gaat het niet natuurlijk. Daar nee, hadden dat... wij tot 2015 voor genomen. Ja, ja. Dat, en, en dat de 23 april 2012 afgelopen is, dat vind ik jammer, dat heb ik net al verteld. En daarom voer ik nu voor de vijfde keer campagne. Dus precies, en als jij terug in het kabinet komt... Hè, en je wordt minister of uh, weer staatssecretaris... dan los jij het op. Die, dan, gaan we, dan, nou, dan gaan we kijken wat die pilot ja. oplevert. Dan gaan we zorgen dat er niet meer wordt geproduceerd... Uh, in Nederland voor, uh, voor het buitenland om ons heen. Laten ze dat in Vlaanderen en in Frankrijk en in Duitsland produceren. Maar niet hier. Je ziet het overal gebeuren. Hè. Sinds wij jagen in de zuidelijke provincies... Zijn de wietplantages ook voor een gedeelte naar Vlaanderen verschoven, en zelfs naar Wallonië? Dus je ziet inderdaad een soort verdrijvingseffect. We hebben niet meer dat vuiltje allemaal in Nederland, om het zo maar te zeggen. Nou, andere landen moeten ook hun eigen problemen oplossen. Wij hoeven niet de problemen op te lossen van de consumptie in België en Frankrijk. Nee, maar jij bent wel, dat zeg je zelf ook, ik hou van helderheid en ik hou van ja? dingen oplossen. Ben ik niet helder? Ja, absoluut. Maar hoe onhelder is het feit dat je het wel mag kopen aan de voordeur... maar dat het aan de achterdeur van een koffieshop niet naar binnen ja, mag? Ik heb hoe? het ook niet verzonnen dat we daarmee in de 70 jaren begonnen maar zijn. Maar zouden we het toch niet gewoon moeten helemaal legaliseren, de softdrugs? Ja, of zouden we het niet helemaal moeten verbieden, softdrugs? Dat is de andere weg natuurlijk die je zou kunnen. Maar daar kiezen we niet voor. We Waar zou jij voor kiezen? Nee, ik kies voor de lijn die we nu hebben gekozen. We proberen de ergste problemen nu op te lossen in de grote steden in, in het zuiden en het oosten en hier in het westen. Die problemen zijn in Amsterdam overigens anders dan in de, in de steden in het zuiden. De ergste problemen oplossen, hè, dat is dat dealen van harddrugs in de nabijheid van koffieshops, de buitenlandse consumptie wegdrukken. En dan vervolgens kijken, hoe ga je om met de Nederlandse consumptie? En wel stap voor stap, niet alles tegelijkertijd. En niet altijd dat verhaal, die dogmatische discussie over legaliseren of niet legaliseren. Gewoon zorgen dat die bewoners in die wijken, in de steden daar geen last van hebben. Dat is waar we mee bezig zijn. Als Fred Teven het voor het zeggen had, vanaf nul, hoe zou jij het ja, inrichten? Maar dit, dit, dat, is, dat, is, dat is leuk, maar ik heb het niet voor het zeggen vanaf nul. Ik heb het voor het zeggen vanaf nul plus 35. En dat betekent dat ik wel terug kan willen naar nul, maar dat is morgen niet geregeld. Ik ben ook een beetje een realist. Dat misschien komt het maar in Amsterdam boven. Ik weet een beetje hoe deze, hoe hier gaat. In Spong deze is ook een realist? Uh, hij denkt dat hij gaat winnen? Maakt hij een kans? Ja, ik, ik, ik, ik heb het boek nog niet gelezen, maar ik ga het zeker, ga het zeker doen. Uh, Spong denkt vaak dat hij wint. Ik heb er wel eens tegenover gestaan, ook in het verleden. Dan won hij niet. Uh, ja, uh, ik bedoel, misschien wint hij wel, misschien wint hij niet. Ik weet eigenlijk niet wat hij precies wil winnen. Uh, je moet niet van alles een wedstrijd maken. Soms ga je, hebben Nederlanders er meer belang bij dat er problemen worden opgelost. dan dat er dit soort wedstrijdjes uit. Maar vind je dit leuk of vind je dit al gedoe? Nou, ik vind het wel leuk dat hij hier en daar de vinger op de, op de zere plek... Het is een slimme jurist, hè, dat is hij zeker. Dus eerder wie hier naartoe komt. Dus ik ga het boek zeker lezen. Want je, moet, je kan altijd wat leren van anderen. ook al ben je het niet met mensen eens. Maar ik zit er niet om spongelijk of ongelijk aan te tonen. Ik zit er om de problemen van de mensen in de steden op te lossen. Maar denk jij ook niet, tenminste dat denk ik, bij het volgende kabinet. Die wietpas gaat gewoon van tafel. Nee, dat ik helemaal niet. Want het volgende kabinet daar moet over onderhandeld worden. En als partijen aan tafel gaan zitten, dan krijg je wat en dan, en dan geef je wat. Zo simpel werkt dat. En uh, laten we nu eerst maar eens duidelijk maken waar we zelf voor staan. Uh, dan gaan we op 12 september kijken hoe het uitpakt. En dan gaan we ook dit onderwerp meenemen. En dus het is en... helemaal nog geen gelopen koers dat die wietpas van tafel gaat, Want er zijn ook best wel partijen, ook ter linkerzijde van de VVD... Die, die, die niet helemaal onzin vinden waar je Ivo opstelt en ik mee bezig zijn. Nou, je hebt het helder uh, verklaard, in ieder geval. Uh, ik heb voor jou ook een plaat uh, uitgekozen. Nou, ben ik echt misgezicht. Ja, hè? Ja, ja, ja. Nou, het is een plaat uh, geworden van uh, Johnny Cash, uh, St. Quentin. Hij is gaan optreden daar in de gevangenis, St. Quentin, En hij heeft ook voor die gevangenen dit nummer geschreven. Dus uh, zet de koptelefoon op een gevangenisplaat.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 Ja, dit was uh, voor Fred Theo uh, uh, St. Quentin van Johnny Cash. Fantastische plaat. Ja? Dat is echt een hele goede. Hij begint ook meteen goed, hè? Je hoort dat gejuicht als je zegt van... Nou, St. dat is helemaal niks. En het uh, uh, verderf zit uh, in de muren. En dan bedoelt hij natuurlijk de gevangenis. En niet de mensen die daar zitten. En je hoort ook als je hij, als hij zingt... dat hij ook zijn audience, zijn publiek ook aanspreekt. Want ze juichen ook. Het is overigens iets wat je soms in, in, in Nederlandse gevangenis ook ziet. Wat? Nou, dat mensen... Uh, mensen hebben soms houden van hun gevangenis waar ze zitten. In de zin dat ze het heel acceptabel vinden hoe de omgeving om hen heen is. En we hebben ook gevangenissen die worden niet zo gewaardeerd. Om het zo maar te zeggen. En wat is bijvoorbeeld een hoge En Dat heeft soms ook hè? met de gebouwen te maken. Met, met, met, met, met, met, met hoe een gevangenis is gebouwd. En de ene, ene Nederlandse gevangenis is niet de andere. Waar zou jij het liefste zitten? Uh, ik, ik zou zelf zou ik heel graag zitten in, uh, in, in, in de koepel in Breda. Ja? ja? Historisch. Ja. Historisch, maar tegelijkertijd ook een gevangenis... waar bijvoorbeeld sportfaciliteiten en, en uh, mogelijkheden om te leren... zit allemaal kort op elkaar. Um, er is heel veel contact met bewaarders... omdat uh, in, in een koepelgevangenis zijn de looplijnen heel ingewikkeld. Bijvoorbeeld als gevangenen vanuit hun cel naar <coughs> arbeid toe moeten... of ze moeten vanuit hun cel naar ontspanning... dan moeten er relatief veel bewaarders mee je kunt de gevangenen daar niet alleen laten gaan. Dus dat betekent dat er heel veel interactie is tussen gedetineerden en, eh, en bewaarders. En je hebt ook gevangenissen in Nederland, vaak de moderne gevangenissen. Dat zijn vaak kruisen qua gebouw. Dus dat zijn lange gangen waar je dus heel veel overzicht hebt vanuit een centraal post als bewaarder. Op. En daar is dus minder contact noodzakelijk met gedetineerden. En daar kunnen gedetineerden meer alleen. Dat zie je soms ook in private gevangenissen in Engeland. Ik ben daar wezen kijken. Daar kun je natuurlijk met veel minder personeel toe. En dat gaan heel veel dingen gaan elektronisch. Het is niet altijd zo dat gedetineerden dat waarderen. Gedetineerden vinden het soms ook wel plezierig... als er wel veel contact is met bewaarders. Het hangt natuurlijk een beetje af hoe bewaarders zich opstellen. Maakt grote verschillen. Maar daar hebben we in Nederland wel, wel ervaring mee. En soms zit het dus in de muren van de gevangenis... of het wel of niet goed gaat. Zo noemen we dat vaktechnisch. Het zit in de muren. Je hebt in sommige gevangenissen in Nederland gewoon meer geweld bewaarders, gevangenen of tussen gedetineerd onderling... dan in anderen. Dat is echt verschil. Dus de, de, de, de koepelgevangenis in Breda, daar zou je willen zitten. En voor wat zou je dan willen zitten? Nee, ik zou helemaal niet willen zitten, natuurlijk. Ik nee, zou... maar de, de, de vraag is natuurlijk... Van waar zit het zwarte randje van de, de staatssecretaris... van Veiligheid en Justitie zelf, van Fred Teven? Oh, de, ja, komt u binnen? Dat ja, gaat allemaal gewoon door. Ja, dat nou, gaat het, gewoon eh, maar door. Nou, een zwarte randje... Ik zou helemaal nergens... Ik, zou helemaal, ik vind het zonder van je tijd om in een gevangenis te zitten. Want je wordt in die vrijheid waar we vanavond over begonnen zijn... dan word je gewoon onwijs beknot. Ja. Uh, dus als je, als je van je vrijheid houdt... moet je gewoon zorgen dat je daar niet komt. Dat zeg ik ook regelmatig tegenover. Maar tegen is mensen. er iets waarbij je denkt bij jezelf... Oeh, daar is het, daar. Dankjewel, Paulus. Is, uh, proost op ja, de vrijheid roost. dan. Ja, op de vrijheid. Ja, ja, precies. Maar is er iets waarbij je denkt bij jezelf... Oh, dat daar ben ik wel... Daar, ja, daar kan ik over de schreef gaan. Nou, we zijn begonnen vanavond met die motorbuiten. Daar moet ik echt mee opletten dat ik hem niet te ver open draai dat ik te veel snelheidsovertredingen krijg. En mijn risico bestaat erin als ik te veel snelheidsovertredingen uh, zou krijgen, dat ik. Ja, dan moet je ze wel betalen. En als je ze niet betaalt in Nederland, ja, dan, dan is het wel de bedoeling dat je er dan vervolgens uitzit. Dus, uh, en het en bijzondere is natuurlijk wel in Nederland, in Nederlandse gevangenissen, dat het niet zo is dat wij voor mensen die snelheidsovertredingen plegen en ze niet betalen dat we daar andere uh, detentiemogelijkheden hebben voor. Dan, soms zit je dan met langgestraften bij elkaar. Dus dat zit door elkaar heen in Nederland. Pittig. Nou ja, dat, maakt het wel dat vinden langgestraften heel vervelend. Die vinden het heel vervelend om kortgestraften... van enkele weken tot enkele maanden... om die bij elkaar te hebben. Die verstoren de rust in, in de gevangenis. Dus wij, wij kijken nu ook op dit moment bijvoorbeeld... en, en dat speelt in San Quentin ook natuurlijk. Wij, wij kijken nu op dit moment... of we langgestraften bij elkaar moeten zitten... En, uh, en niet meer moeten vermengen met kortgestraft. Om, om ze nog beter te faciliteren? Maar ook om een enige rust te geven. Als je meerdere jaren gevangen zit... dan is het heel vervelend als je, iemand, uh, als je elke drie weken iemand krijgt... die ze zelf opruimt en weer gaat en weer een nieuwe komt. Dat betekent dat die, die samenstelling uh, steeds wijzigt van zo'n vleugel. Dat geeft onrust. Nu hebben we het over de mensen die zitten. Maar ik keek vorige week naar het RTL4-journaal... en toen hoorde ik dat er 15.000 mensen nog niet zitten. Die moeten eigenlijk zitten, maar die lopen nog vrij rond. Ik of dacht dat wel Nederland. dat ik hierover zou beginnen. Dus ik ben ontzettend blij dat ik dat vanavond ook uit kon leggen. Oh, ja. Vannacht ook uit kon leggen. Nou, we hebben op dit moment 15.000 mensen... die nog 17.000 fondsen moeten uitzitten. Overigens was dat aantal veel groter uh, toen, toen wij kwamen, toen we aantraden. Dus dan, toen ging het over de 20.000 heen. Dus we hebben dat wel terug kunnen drinken, dringen. Uh, en je moet ook bedenken, het is niet zo dat die 15.000 personen... dat dat allemaal mensen zijn met lange straffen. 10% heeft de gevangenisstraf ongeveer van langer dan zes maanden. En 90% moet de gevangenisstraf uitzetten van enkele dagen, weken tot zes maanden. Dus heel veel zijn... Dat is ook criminaliteit, maar dat is wel even alles in verhouding platen. Dus als je in de media zet, hele zware, 15.000 zware criminelen lopen rond, is dat flauwekul. Dat is echt bullshit. Maar het is absoluut te veel En het, het tast ook de, het vertrouwen in de rechtsstaat aan. En het is ook slecht voor uh, vertrouwen in de overheid. Dus we zijn, het is een hardnekkig probleem. Er zijn mensen die zich echt onvindbaar maken. Dus die gaan uit de gevangenis en die zeggen niet waar ze meer waar ze wonen. Die zeggen vertrokken onbekend waarheen. En die verblijven soms ook in het buitenland. En die zijn buitengewoon lastig op te sporen. En wat echt gaat helpen is dat we zorgen straks... Dat, daar waren we mee bezig, maar dat is gestopt, die wetgeving. Te zorgen dat mensen geen rijbewijs meer krijgen. Of hun paspoort niet kunnen verlengen. Of geen uitkering kunnen aanvragen als ze niet ingeschreven staan. Want je moet mensen wel kunnen vinden. Dus als je voortvluchtig hebt... Als uh, Fred Tever, zeg maar iets gedaan heeft en die meldt zich niet... terwijl die zich had moeten melden voor het uitzitten van zijn straf... dan moet je zorgen dat hij zijn rijbewijs niet meer kan aanvragen... dat hij nergens meer vergunningen krijgt bij de overheid... niet ja. bij de gemeentelijke overheid, niet bij de landelijke overheid... dat hij geen paspoort meer kan verlengen. Als je al dat soort dingen belemmert, dan is het wel iets ingewikkelder. Dan is het zelfs zonder het de controles aan de binnengrenzen van Europa... is het toch iets ingewikkelder om voor voortvluchtig te blijven, om het zo maar te zeggen. Dus daar zijn stappen in te zetten. We hebben die nationale politie gemaakt per 1 januari... Waarom hebben we dat gedaan? Om te zorgen dat er in al die tien regio's ook teams komen... die bezig zijn met de opsporing van veroordeelden. Nou, we hebben het vanavond aan het begin van de uitzending gezien. Uh, uh, het was in nieuws. Vrij snel hadden we die, die tbs'er gevonden. Dat ja. heeft we een paar uur geduurd. Dat soort teams willen we uitbreiden over tien regio's. En dat gaat betekenen dat we nog een slag kunnen maken om die 15.000 terug te dingen. Maar het is ook wel een beetje een ijzeren voorraad. Er zitten ook mensen in... Bij waar het heel lastig van zal zijn om ze ooit nog te vinden. Dan moeten we wel realistisch zijn. Niet heel veel mensen, maar een bepaalde categorie zullen we waarschijnlijk nooit vinden. Maar wat vond je er dan van, van de berichtgeving vorige week? Nou oh ja, daar baal ik wel van. Hè. Het is bovendien nog een oud bericht. Hè. Het is een beetje zo'n verhaal van... Uh, tien jaar geleden loste Donner het niet op... vijf jaar geleden loste IJs Balling het op... en de tegenwoordig loste Reteven het niet op. En dan zeggen ze er ook nog bij de zelfverklaarde crimefighter. Ik heb nog nooit over mezelf gezegd dat ik een crimefighter ben. Dat zeggen anderen... Dat ga je niet over jezelf zeggen. Dat is een soort, dan gaat het erg ruiken in deze kamer. Je raakt geïrriteerd. Nou, ik raak niet geïrriteerd, maar ik baal ervan. Dat, ja, Journalisten mogen zeggen wat ze willen. Maar ik vind wel dat je feiten moet onderzoeken. Eén nou, dus ding is, wat ik nooit over mezelf heb gezegd... is die, die titel. Die hebben anderen gegeven. Daar kan je er trots op zijn, niets op te zijn. Maar je baalt ervan dat er uh, gewoon gesuggereerd wordt dat jij het niet... Dat ik er niet mee bezig ben. Nou, Ik neem dit probleem buiten serieus, maar het is wel een van de lastigste dingen... die de bewindspersoon verantwoordelijk voor het gevangeniswezen heeft. En geef me nou wat meer tijd. Hè. Ik had tot 15 mei 2015. Hè. Dat was eigenlijk de tijd die we hadden. Ja, waar is het misgegaan? Katshuis, geloof ik. Nou, vol, volgens mij is het misgegaan dat, dat uh, op het moment dat de VVD stijgt in de peiling... en die andere partij die, die daalde in de peilingen... wordt de sfeer in zo'n zo coalitie naartoe minder. Uh, dat, uh, kabinetten in Nederland vallen nooit uh, als gevolg van een goede oppositie... maar die vallen altijd als Gevolg van interne strijd. Dat is, dat is bij dit kabinet niet anders geweest. Interne strijd in de zin tussen de partijen die zo'n kabinet dragen. Maar was het nodig om nadat uh, het Katshuis ontploft was om weer naar de stembus te gaan? Of had voor jou ook uh, met de gegeven van de Tweede Kamer een nieuwe coalitie. Uh, nee, ik denk, ik denk het was een minderheidskabinet ja. uh, met steun van de gedoogsteun van de PVV. Ik denk dat het nodig was om naar de kiezer te gaan. Ik heb vandaag gelezen wat bijvoorbeeld Gerdy Verbeter over zegt. En ja. Die heeft een plan dat je zegt: nou als de Tweede Kamer wordt gekozen, dan laat je de Tweede Kamer gewoon in elke vier jaar zitten, zoals je ook met de gemeenteraad doet. En al valt er een kabinet na twee jaar... dan ga je maar gewoon binnen die uitslag kijken... of je een ander kabinet kan maken... Nou, dat kan, dat kan. Dat is in Nederland in het verleden ook wel eens gebeurd. Maar in dit, deze situatie, met dat minderheidskabinet Rutte 1... was het gewoon goed om opnieuw het vertrouwen bij de kiezer te gaan halen. Dat zijn we gaan doen. En nou ja, daarvoor zijn we nu al weken weer op pad. Hoe baalde je dat het viel? Ja, natuurlijk baal ik daarvan. Want, eh, niet, niet om die campagne, want ik vind het contact maken... met mensen op straat hartstikke leuk en ze aanspreken. We hebben van die mooie dingetjes, hè? We hebben van die tegeltjeswijsheiden bij de VVD, Bijvoorbeeld eh, meer aandacht voor slachtoffers en minder voor daders... Ja, hoe raak je die dingen dan straat, kwijt op straat? Dus ik vraag vaak aan mensen, vandaag heb ik gevraagd... heeft u een koelkast thuis? Dan denk ik ze, nou, tevens gek, iedereen heeft toch een koelkast. Maar dan ben je natuurlijk wel met mensen in gesprek... en dan geef ik die tegeltjes ook. Ik heb het vandaag op allerlei plaatsen gedaan. Maar, ja. Ja, want ik merk aan jou dat je zegt... ja, ik heb gewoon meer tijd nodig. Ja. Hoe lang heb jij nodig? Is nou, nu nog... voor dit probleem van die 15.000 veroordelen, om het nou maar concreet te maken... daar heb je echt wat langere tijd van nodig. Maar bijvoorbeeld met slachtoffers, de rechten van slachtoffers verbeteren... daar hebben we echt enorme stappen in gemaakt de laatste twintig maanden. Maar, maar, maar heb je een, een, een nieuwe uh, kabinetsperiode nodig... of heb je er twee nodig om al je, uh, je plannen... Nou, met, met één kabinetsperiode van 4,5 jaar... dan zijn we een behoorlijk eind op het terrein van veiligheid. En dan moet je natuurlijk altijd zorgen maar, dat die die verbeterd zijn... dat die ook goed blijven, dat weet ik allemaal wel. Maar dan kun je, dan kun je een hele klap maken. Maar dat, dat betekent dus dat jij terug wil komen op het departement Justitie? Nou, die ambitie heb ik natuurlijk wel. Ja. Hè? Maar uh, de eerste ambitie is kamerlid worden. Nou, ja. dat gaat wel lukken als nummer vijf van de VVD. Oh, ja. Als ik naar het pijnlijk moet geloven. Dus dat, dat gaat lukken. Ik ben Een tijdje ben ik en kamerlid en, en staatssecretaris... zolang dat geformeerd wordt. Dat is ook, dat is ook aardig. Want dan stel je, hè, dan stel je een kamervraag en dan reen je bijna het vraaguurtje naar de overkant om te beantwoorden. Uh, dus dat is ook wel een bijzondere positie die we de komende tijd krijgen. Maar dan komt er natuurlijk een moment dat dat kabinet bijna uh, er is kabinet dat ook zal zijn. Ja, en dan, dan wachten we rustig af of het telefoontje komt van Mark Rutte of niet. Nou ja, en uh, opstelt uh, gaat met pensioen. Want nee, nee, nee, absoluut niet. Hij heeft uh, buitengewoon veel energie. En hij wil ook zelf door. Dat hij heeft hij een aantal keer gezegd. Hij was ook net als ik niet klaar. Hè? Hij heeft gezegd, ik was eigenlijk net begonnen. Een paar weken geleden zei hij dit nog. Ik was net begonnen. Dus laat, uh, laat mij die klus nog afmaken. En dat gevoel hebben we allebei. Het is dus ook heel leuk om het, niet alleen leuk, maar heel functioneel, om met twee bewindslieden van dezelfde kleur op zo'n departement te zitten. Want dan hoef je elkaar niet in de gaten te houden. Dan hoef je me alleen maar bezig te zijn naar voren. En dat hebben ze op zich, uh, uh, is dat wel gelukt. Ja, je kan het eens zijn wat er gebeurd is, of je dat inhoudelijk goed vond. Maar je kan niet zeggen dat er niks gebeurd is op veiligheidsdienst. Uh, nee, absoluut. Uh, uh, als er dan geformeerd wordt en nou ja, het, uh, zoals het er nu naar uitziet, denk ik dat het een middenkabinet wordt. Uh, dan moet je wachten op dat telefoontje. Ja, hoe gaat dat, dat? Nou ja, laat, we gaan nou eerst naar de kiezer toe. Nou, maar... Hoe ging het de vorige keer? Was je geschrokken dat je gebeld werd? Nou ja, soms, soms verwacht je dingen niet meer... want dan hoor je natuurlijk dat er een vvd minister op Veiligheid en Justitie komt. En dan denk je, nou, dan komt er een staatssecretaris van een andere partij. Dat ging normaal gewoon. De afgelopen twintig jaar ging dat meestal zo. Ja, en dan, als er dan naar je wordt gevraagd... joh, ga daar maar bij zitten, want we gaan twee VVD'ers op de justitie zetten... En dan denk ik, ja, dat is, dat is eigenlijk wel hartstikke leuk. Was je echt verrast dat je nog gebeld werd? Eh, eh, ja, ja ik, was, ik was wel verrast, maar ook wel, wel aangenaam verrast. En ik heb buitengewoon goed samengewerkt met, uh, met die volopstelden. We kenden elkaar niet goed. Je moet toch voorstellen, er komt een burger, iemand die burgemeester is, die een carrière als burgemeester. Die heeft uh, een grote carrière in het openbaar bestuur. En iemand die heeft boeven gevangen, uh, dat is een halve leven... En die zet je dan bij elkaar op een departement. Je, je zit in één politieke partij en elkaar wel de hand is een keer geschud, maar je kent elkaar niet goed. Nou, een van de leuke dingen die we, waar, die we wel dan samen doen. We doen niet veel privé samen, want daar hebben we A, geen tijd voor. En, en, en B, is er niet van gekomen. Maar wat we bijvoorbeeld wel samen doen, is steeds naar feyenoord Ajax of A, feyenoord gaan. Nou, dat is wel heel grappig. En tot nu toe zijn die ontmoetingen ja, ja, ongeveer... voor mij het leukst geweest. En voor hem wat minder. Maar uh, dat kan natuurlijk de komende jaren ook nog weer anders worden. Maar hoe was het toen je dat telefoontje kreeg dat je staatssecretaris mocht worden? Juicht je dan? Mm, nou, ik ben niet zo van... Ik, ik heb na, na zittingen ooit één keer gejuicht, geloof ik, in de negentiger jaren. En ik heb nu zoiets gezegd... Ja, dan bel je dan bel je partner op en je, joh, dat gaat nu echt gebeuren. En, en we, gaan, we hebben nu de, de kans om dat te gaan doen. En dat is een mooi moment. Maar ze zeggen wel eens, je hebt twee mooie momenten. Uh, dat is het moment dat je het wordt en het moment dat je weggaat. En alles wat ertussen zit, is keihard werken. En dat is ook wel ongeveer precies wat ik heb ervaren de laatste 20, 22 ja. maanden. Ja. Uh, nu ben jij, uh, je zegt het zelf ook, je bent helder en duidelijk. En je zit op... Maar ik hoop dat jij dat vindt. Ik, ik kan het zelf wel zeggen, maar ik heb veel meer dat de luisteraars denken het dat je helder en duidelijk vraag, bent. Hè? Let ja, op, ja. <laughs> je bent uh, helder en duidelijk, zeg je. En, en, en je zit op het departement uh, veiligheid en justitie. Wat voor vader ben jij? Want je hebt twee kinderen. Nou, mijn dochters zijn al ouder, hè? dus die zijn, uh, die zijn uh, 26 en 24. Dus die hebben natuurlijk op dit moment een eigen leven. En ja, die weten wel dat dit een, een alles opslurpende baan was. Maar, nee, maar als ik bedoel, ik... veel meer, moeten die ook altijd binnen de lijntjes blijven? Uh, ja. Kijk, ze, ze zijn nu volwassen. Hè? Mensen moeten binnen de lijntjes blijven. Het is handig. Ik denk, voor mij is het handig als je binnen de lijntjes blijft. En als je buiten de lijntjes gaat, dan gaat het ook nog een beetje om wat voor lijntjes ga je dan buiten. En uh, ik ben natuurlijk ook wel liberaal, dus ik weet, ik, ja, mensen kunnen soms ook wel eens buiten de lijnen gaan. Dat gebeurt iedereen wel eens een keer in zijn leven. Maar het is niet zo dat er dan donderpreken komen. Ik bedoel, de donderprek gaat ook wel eens de andere kant op. In de zin van, nou hey, ja, pa, wanneer ga je nou eens normaal doen? Of dan normaal uh, 80-honderd uur per week werken? Ik bedoel, die teksten krijg ik natuurlijk ook uh, mijn kant uh, je op. Ik ga eens even normaal doen. Als we je motorrijbewijs halen, ben je niet goed mee. Nou gerecht? ja, daar hebben ze ook voor gezegd. Dat is toch veel te gevaarlijk. En uh, vroeger reed je al te hard door je auto rijdt. Dus dit wordt er niet beter van. En ik zeg ja, maar ik ben rustiger geworden. Ja, dat, dat geloven ze niet zo. Maar ze moeten er wel om lachen. Ze vinden dat soort dingen wel leuk. En ze vinden het wel grappig dat ik dat bijvoorbeeld uh, vijf dagen op zo'n asfaltplaat in Beverwijk aan het oefen ben met slalen en noodstops en dat soort dingen. Zeg nou, je blijft altijd nog een beetje, nog een, beetje een, een, een, een jonge kerel. Nou ja, dat is in zekere zin natuurlijk ook wel zo. en Als je een beetje jong van geest blijft... dan blijf je ook een beetje jong van lijf verleden. Maar ben je uh, net zo streng en rechtvaardig... Uh, als dat je op het departement bent ook voor je uh, kinderen? Nou, ik denk dat ik wel zo rechtvaardig ben... maar ik denk niet altijd dat ik streng genoeg ben geweest. Nee, ik ben niet altijd... Uh, uh, misschien moet je soms wel eens wat strenger zijn... Maar uh, op zich ben ik hartstikke trots op ze en ik vind dat ze het wel goed doen. Ja. En uh, ja, ze doen alles anders natuurlijk dan hun ouders ook. Je doet dingen hetzelfde als je ouders, maar je doet veel meer dingen anders dan je ouders. Dat heb ik zo gedaan en dat, zullen, dat doen zij. En straks komen er misschien wel kleinkinderen en dan ga ik dat ook eens bekijken als opa. En dan denk ik, nou ja, die doen het ook weer anders dan hun vader en moeder. Dat is toch het mooie van het leven? Ja. Dat vind ik nou het mooie van een beetje leven en laten leven. En die overheid, die moet zich er wel mee bemoeien als het fout gaat. Maar die moet zich er vooral niet mee bemoeien als het goed gaat. Um, nou, we hebben nog uh, twee minuten. Gaan we even snel nog door de laatste punten heen. Afgelopen week, uh, ook uh, groot in het nieuws, uh, DNA-onderzoek naar Marianne Vaatstra. Daar heb je je ook altijd hard voor gemaakt. Je hebt Kamervragen gesteld over het onderzoek. Gaan ze de dader pakken met dit uh, DNA-onderzoek onder ruim 8000 man? Uh, ik, ik hoop daadwerkelijk dat er ooit een uh, verdachte wordt, uh, wordt aangehouden... en dat er iemand kan worden berecht. Geloof jij daarin? Uh, ja, het is niet zo belangrijk wat ik er geloof. Uh, ik, ik vind het goed dat het openbaar Ministerie uh, wel dat geloof heeft. Die hebben ook altijd aangedrongen op die wetgeving over het verwantschapsonderzoek. Het is heel belangrijk dat zo'n verschrikkelijk misdrijf wordt opgelost. Ook voor de familievaartstraat, ook voor, voor vader en moeder. Dus ik vind het heel goed dat die deze poging wordt gedaan. Ik denk wel dat politie en justitie aan het einde van hun mogelijkheden zijn. Dus het moet nu wel lukken. Uh, dan, maar het is toch zo'n zo groot onderzoek? Zo'n groot DNA onderzoek, onderzoek. Zo, maar ook tegelijkertijd zo lang geleden. Dus het wordt, wel elk jaar wordt het moeilijker om het nog op te lossen. Hadden ze dit veel eerder moeten doen? Ik kon niet eerder, het was wettelijk nee. niet mogelijk. Dus we hebben de wet uh, vorig jaar is, uh, gewijzigd. Hè. Dat is een lange voorbereiding. Ook ja. mijn voorgangers andere kabinetten zijn mee bezig geweest. Ik, ik heb uh, met de minister de eer gehad om dat af te ronden. We wisten ook dat dat nodig was, ook voor dit onderzoek nodig was... maar ook voor een aantal andere onderzoeken. Dus ik hoop echt dat ze die uh, data vinden. Het is belangrijk voor de samenleving, maar zeker ook voor, voor vader, je, vader en moeder. Want je zal je kind maar op zo'n wijze verliezen. Dat is toch wat tra tra tra tragisch. En niet weten wat er gebeurd is, dat lijkt me het allerergste. Absoluut. En dan uh, de laatste vraag, wat gebeurt er woensdag? Ja, ik denk dat de VVD de grootste wordt. Maar het wordt wel weer nip. Dus het, wordt niet, uh, het is niet om tien uur s avonds bekend. Ik denk dat het donderdagmorgen wordt voordat we het weten. Maar geloof je daar nog in? Uh, elke, elke dag komt Samson twee zetels uh, dichterbij. Uh, en als hij zo doorgaat, gaat hij uh, woensdag... Nee, maar liberalen liberale zijn uh, vrolijke mensen. Liberalen kunnen zelfs ook nog lachen, lachen als ze verliezen. Hè? Dat is ook nog wel aardig. Dus dat, uh, dat wordt ook wel eens gesignaleerd. Maar we, niet, we gaan niet verliezen, we gaan winnen. Maar het gaat, het gaat wel laat worden weer. Dus dat die bar misschien toch weer wat langer open moet blijven op Scheveningen... ik sluit er niet uit. Jij gaat in ieder geval lachen. Ik proost daarop. Ik wens jou een prettige rit met je motor terug naar huis. En wij gaan luisteren naar Lust met Sarayda voor de laatste keer. Dit was de demissionair staatssecretaris van Justitie en Veiligheid... de heer Fred Teven. Succes, jongens. Dank je